1 uur onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Het lek in de Japanse kernreactor in Fukushima is gedicht. Volgens de eigenaar van de kerncentrale stroomt er geen radioactief water meer uit reactor nummer 2. Het lek in het reactorvat werd zaterdag ontdekt. Sindsdien probeerde ingenieurs de scheur van 20 centimeter op allerlei manieren te dichten. Dat is nu gelukt door een chemische substantie in het gat te injecteren.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 Welkom terug bij Den TV welkom in het tweede uur van Kazeluna. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over het beeld dat u hebt van Duitsland. In het eerste uur kon u luisteren naar Wouter Meijer, correspondent voor de NOS in Duitsland. Ik wil graag met u praten over uw beeld van Duitsland. Wat is dat? Is dat behangen met mooie herinneringen? Gaat u er wel eens naartoe? Of is uw beeld misschien wel gekanteld door een gebeurtenis in het recente verleden? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. 0800-1121, Casaluna@ncv.nl. dat is ons e-mailadres. Of u kunt twitteren naar hashtag Kazeluna of hashtag Dumosh. Um, wie heb ik aan de telefoon? Dat was oh, van hetzelfde, sorry. Ja, kijk, sorry. Ja. <laughs> ja. Nee, ik, uh, omdat ik nog wel wat meer ben, dus ik ben blij dat ik nog een keer wat mag zeggen. Maar ik ben uh, ja, dikwijls werkzaam geweest in Duitsland. Ik vind het een geweldig land. En, uh, mijn eerste werkzaam was in 1961-63. Mm -hmm. Toen werkte ik aan de in het uh, Nationaal Theater, groot theater, dat moesten we weer opbouwen. Yeah. En uh, ja, daar werkte ik met, uh, toen had je dat nog, met uh, uh, SS's en, uh, en, en met... Uh, Iemand die een dagal had gezeten, een communist, dat waren zoveel verschillende mensen. Maar wat deed u precies daar? Ikzelf was uh, als monteur aangenomen, want het technisch gedeelte er moest uh, helemaal eerst gebouwd worden. Ja. Na de, de, die tijd met moderne middelen. En na korte tijd mocht ik uh, eindkopen, boedeeltussen. Dus dat ik de, de waren keten om dat theater neergezet. En de Duitsers kwamen allemaal uit uh, verschillende streken tussen die we... Uh, Per week bleven ze daar en dan het weekend gingen ze weg. En dan maakte ik uh, het vriestuk. Dus ik ging s'morgens uh, uh, kaas kopen, brood. Ik bestellingen doen en alles. Dus ik mocht lopen, mooi door die grote stad München lopen. Ja. ja, en hoe was dat? Want u was jong, neem ik aan, in de jaren zestig? Ja, ik was net uh, 21. Ik was net uit dienst gekomen. En ik, uh, ik, dat was in een keer, Ja, 61 was in Nederland natuurlijk ook nog uh, heel erg bekrompen. Maar daar had je dan eigenlijk geen bekrompheid, maar wel discipline, zeg maar een beetje. En de Duitse, maar ze waren veel meer bewust, politiek, bewust en volop. Uh... En het beleefde, weet je dat doet ze en zie. En als je bijvoorbeeld in de tram stapte, dan zei ze van... en er zat al iemand, dan zei je van... Uh, biedt ze die plaats nog vrij, weet je, als je daarnaast ging zitten. Ja, nou, ik, ik, ik, zal, ik zal je even, even een mailtje voorlezen als je het goed vindt van ja, Johan. Johan schrijft... Ja. Uh, dag Frank, ik kan zeggen dat ik een rechtgeaarde Duitsland-liefhebber ben. Ik ben er vrij vaak geweest, van Hamburg tot München en van Berlijn tot Keulen. Bovendien kijk ik zeer regelmatig naar Duitse bioscoopfilms, tv-films of krimis. Dan schrijft hij... Duitsers zijn zoveel beter in het maken van drama dan de Nederlanders... De maar moeten vissen in hetzelfde cliché vijvertje. Tot slot zijn Duitsers over het algemeen behoorlijk beschaafd, geciviliseerd daar waar Hollanders in het buitenland nog wel eens bot en lomp uit de hoek willen komen. Is dat jouw ervaring ook? Ja, dat klopt. Behalve dan die. Uh, hun uh, hun tv is ook allemaal net uh, zulke als uh, of wat je wilt, middelmatig als hier in Holland. Als uit de VPRO bijvoorbeeld. ...is dan toch uh, wel bezig met hun programma's. Uh, maar de, het, het, ik kijk hier natuurlijk naar de ZDF en zo op Duitsland. Net als met die kerncentrale namens Spanje... Daar, ...daar waren al gelijk mensen die bijvoorbeeld zeiden van uh, uh, uh, specialisten... ...van ja, dit wordt een hel, dit wordt twee, uh, drie dagen... De in Japan bedoel je? Ja, ja. en, dat, en dat, hier hoorde je dan allemaal nog specialisten die zeiden van... ...ja, het valt mee, dit en dat. Ja. En ook mensen van politiek. Maar jij kijkt maar, dus nog steeds regelmatig aan de Duitse televisie? Ja, dat, kan, dat, dat hoort bij me. Ja? Ja, Duitsland. Ik ben katholiek geweest. dat dus ze in je bloed gaan, dan gaan die weg. En Duitsland zit ook in mijn bloed. En ik vind, ja, ze hebben natuurlijk een bepaalde... Voor de Nederlander komt dat een beetje vreemd over. Een beetje dat uh, hakker Duitsland... En, uh, Terwijl bij ons het direct toespreken. En een zekere hiërarchie en zo, weet je Ja, ja. Maar je zegt, het zit in mijn bloed, Duitsland. Waar zit dat nog meer uit, in? Nou, ik weet niet, maar dan ga ik een beetje verder. Ik heb er wel eens meer over gehad. Ik ben van veertig. En ik heb toen in heb ik, dan noem ik die naam uit, daar komt wel eens meer over. En daar zaten Duitsers. En als jonge jochie, liep ik daar naartoe. En dan kreeg ik te eten. Dus misschien heb ik daar... Ik kan uh, scènes voor me halen waarin die Duitsers aardig voor me waren en me hielpen. Ja. Dus de rest is dan vertellingen van mensen om je heen, maar dat zijn duidelijk uh, dingen die ik mee... En toen ik eigenlijk in uh, muziek kwam, dat was in 61, toen was ik net 21 denk ik, toen had ik een één gevoel, hé, hey, ik ben thuis. En mensen uh, waren uh, aardig tegen zonder, een soort therapie was het. Ze waren ik had hier in Holland altijd het idee, maar dat zal een mij gelegen hebben. dat je wat moest doen voor je. Zeker als katholiek moest je altijd wat doen. Heel aardig gevoel te worden. Dat hoort, dat is wel waar. En ik, daar had ik dan uh, het gevoel in een keer. hé, hey, uh, eh, dat is. De, ik had toen een bijnaam, Danny, ik heet Aikdammer. En hè, dat is zei: Danny, kan ze de Danny niet? Dat is die Hollander. En dat, uh, nou, dat, ik zag dat de mensen dat gewoon op zons deden. Om niets, zeg Dat, dat, dat was zo'n fijne ervaring. Ja, yes. En dan die Duitse slammen zeggen... Die, de ene kwam uit, uh, uit Rusland en de andere terug. Spijt want dat had je toen net met Adenauer en zo. En, die, uh, en, uh, en, en de kool die kwam toen in München. Die kwamen met elkaar met verzoening daar op die, uh, die veld je, Waar Hitler gestaan had. Ja. Dan liepen die twee daar in één keer. Dat was, ja, het was ook een wereld die toen... Uh, Eigenlijk helemaal voor iedereen een beetje. Eh, Eurocommunisme ging in de verte komen. De mensen durfden zelf te denken. Maar, maar hoe stond u politiek gezien. Uh, uh, in de jaren zestig was het natuurlijk hoe je naar Duitsland keek. werd Heel erg sterk bepaald door waar je politiek stond. Hoe keek u politiek gezien naar Duitsland? Nou, ik was van huis uit de KVP, katholiek. Maar van lieverleden was ik dat wel uh, overeengestapt. Toen was ik meer naar socialisme. En dan met een marxistische inslag. En toen. Ja, toen zal ik in één keer. Uh, eigenlijk Toen was de zonder nog als waar daar was ik dan wel dom in. Dat was dan toch nog het nieuwe paradijs, weet je wel. Dat was ja. eigenlijk de nieuwe mens die daar geboren werd en de nieuwe maatschappij. Dat, dat, dat was wel fout van me. Ja, ja. maar u ja. Keek, keek vooral natuurlijk heel erg sterk dan om die reden naar wat er in Oost-Duitsland gebeurde. Ja, ja, maar daar had je, dat, dat was gekleurd. Daar was ik eigenlijk stom in. Maar je had natuurlijk toen de, de Amerikanen, kwam ik veel tegen, Vietnam ging beginnen. En je kwam dingen in aanraking met... Met de, bijvoorbeeld, ik ben een dag gaan kijken. En, zo. en in ieder kwam met uh, die communisten die waar ik het over had die een dag gaan zitten. Ja. En dan ja, met, met SS'en en een en, en heleboel Duitsers als je zei, hé, hey, waar komt toe, hè als Holland? Ja. Dan waren ze allemaal in Holland geweest en niemand had er eigenlijk een slecht gehad. Ze waren allemaal blij hè, dat ze in Holland waren geweest. Ja. Dus dan denk je, hé, hey, hoe kwam dat allemaal zo'n een beetje? Maar het was, ja, toen kwam hij later natuurlijk die Ulrike Meinhof en al die anderen. De, ja, de rote fractie Ja, en dat werd natuurlijk toch toen die tijd positief door de Duitsers ervaren Nu stellen ze wel voor uh, dat het uh, dat Ja, toen had je het maar bijvoorbeeld uh, meer dan, dan 60, 70 procent zou Ulrike Meinhof uh, onderdak ja. uh, niet geholpen hebben. Wel ontesloemd gegeven. Gaat u nog vaak naar Duitsland? Nou, ik ben met pensioen en ja, dingen is niet zo wel. Maar ik werk als assistent op de boekenmarkt en dan kom ik veel Duitsers tegen, dan heb ik het nog wel eens over. En dan is eigenlijk verpand, dan zeg ik zo: uh, ja, wat is met Duitsland passeerd? En dan uh, barsten ze los, weet je. Ze voelen zichzelf niet meer die Duitsers die. Uh, als je in Duitsland was, dat Duitsland. Wie je uh, Duitsers, hè? Je ja, toen die zei ja, toen. Ja. En er stond dan altijd in wie Duits uh, En dan stond er een stukje wie waar heeft de mond of dit of dat. Of wie het zijn dit like wie... Uh, dat hadden ze dan ook wel. Dat waren een specifiek beeldzijde. Oké. Okay. Ik... ik ik wil je hartelijk danken. Damers okay. van hetzelfde. Hartelijk dank. En een prettige avond, toch? Ja, Bedankt dat ik het nog heb Graag gedaan. Met hopen plezier. Dank. Dag. Ik lees even een mailtje voor uh, van Willem Zandbergen. Willem Zandbergen schrijft: uh, Duitsland. Interessant, uitdagend, mooi gekozen. Prozaïsche, toch heerlijke vraag. Vanwege een onthutsende ontdekking. De Duitse keuken vind ik heerlijk. Over jongs af aan, Vader, vrachtwagenchauffeur op Düsseldorf. Saarbrücken laat jaren 60. Ik mee. In het EU-boek over grote Europese keukens komt die van Duitsland uitgebreid aan de orde. Dit boek beschrijft de keukens nauwelijks kookrecepten. Onthutsing, punt. Nergens een kookboek over de Duitse keuken te krijgen. In Nederland, ook niet in de Duitse taal. Heb niet alleen alle grote boekhandels laten zoeken... ook internetsurfing alle tweedehands adressen... ook met buitenlandse accounts, niets te vinden. Zijn vraag is, Wouter Meijer... u hoorde me in het eerste uur van Kazerloenen... hoe koken u en de uwen thuis Duits? Wouter. Uh, ik... Kook Niet elke dag heel erg Duits, maar het, ik kan je wel vertellen dat er erg veel kookboeken in Duitsland zijn. Dus het kan toch geen groot probleem zijn om daar nog eentje op de kop te tikken. Ja, jij bent ons Duitsland... dus alweer op de terugweg gevouwd, maar fijn dat je ja. nog even aan de telefoon wil komen. Maar uh, er bestaan in Duitsland in ieder geval, uh, uh, heel veel kookboeken in de taal, maar in Nederland blijkbaar dus niet. Nee, dat, dat is iets, iets wat mij ook altijd verbaasd heeft, dat er in Nederland ook uh, uh, van alle landen, uh, geloof ik, tussen restaurants zijn... Uh, de, maar geen Duits. Er, zijn, er is geen Duits restaurant ergens te vinden. Terwijl ik denk dat we eigenlijk uh, als Nederlanders uh, op vakantie vaak goede ervaringen hebben natuurlijk, met ja, de, de, de, de Duitse schnitzels en de vleesgerechten. En... Er zou eigenlijk een enorme markt moeten zijn voor een beetje een, een hip, uh, hippe stietselketen. Ja, stietselen. Ik zou zeggen, uh, als, als iemand in de horeca nog wat nieuws wil gaan doen, is dat toch een gat in de markt? Eet Duits. Ze, zeer Duits, bijzonder lekker, uh, voedzaam en gezond. Oké. Okay. Da Dank voor het dat je even nog belde, uh, althans dat je even bereikbaar was voor ons, Wouter. En een, uh, en een goede thuisreis, dankjewel. Dankjewel. Um, ik wil graag met u praten over uw beeld van Duitsland. Is dat ze behangen met mooie herinneringen? Bel ons daarover op 0800 1121 ncvnl is ons e-mailadres. En, en twitteren kan hashtag Dumosje of hashtag Casaluna. Betty Krook, nacht. Hallo. Dag. Dag. Wat is uw beeld van Duitsland? Nou, ik vind het dus heel jammer dat als Ons huis naar Duitsland gaat... dat ze dus niet Johan Heesters willen ontvangen op de een of andere manier. Ja. Want Duitsland is altijd een geweldig land geweest voor kunstenaars en artiesten. En hier was het. Ik weet niet of Johannes nou voor de oorlog of in de oorlog naar Duitsland is gegaan, maar nou, beide het is me. een geweldige kunstenaar. En hier in Nederland de alle artiesten die moesten lid worden van de Cultuurkamer. Mm -hmm. En na de oorlog weet ik van artiesten. Uh, dat was hier dus iemand, nou, die was geweldig, die had een geweldige balletschool. Na de oorlog is ze naar Duitsland geweest, gegaan en ze werd daar vrouw-professor. En. Dat is steeds doorgegaan, want het is nog steeds zo... dat heel veel Nederlandse artiesten en kunstenaars naar Duitsland gaan... omdat ze het daar geweldig hebben. En daarom vind ik het eigenlijk gek... dat een Johan Hezus nu met, met 103 of 104 jaar... dat die wordt genegeerd. Ja. Ja, want... Hij is, maar, maar even voor mijn begrip: waar zit het probleem precies? Vindt u dat wij op moeten houden met uh, vragen stellen over wat hij nou precies uitgesproken heeft toen? Ja, ook. Maar wat heeft hij nou in godsnaam uitgesproken? Hij, hij, hij heeft geweldig gezongen en hij was in, in films enzovoort enzovoort. Maar ook de, de mensen die er na de oorlog zijn naartoe zijn geweest... dat weet ik ook van een Joodse danseres. Nou, na de oorlog is, was ze ook onmiddellijk naar Duitsland vertrokken. Omdat het, het, de cultuur daar heel hoog staat. Ja, oké. Okay. Helder. Ik wil u hartelijk danken voor, uh, voor uw uh, verhaal over Johan Heesers. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw. Dag 0800 1121, dat is ons telefoonnummer. Ron van Weers, goedenacht. Goedenacht. Wat is jouw beeld van Duitsland? En nou, het beeld dat ik van Duitsland heb is dat het een, een, een prachtig land is met prachtige bewoners. Een prachtig land met prachtige bewoners, weg ja. uit. Ik denk dat je in heel Europa geen uh, mooier land tegenkomt met mensen die zo... Prachtig gereserveerd zijn naar alle andere uh, Europeanen toe. Dat je dat alleen maar kunt respecteren. Maar wat bedoel je daar precies mee? Uh, daar bedoel ik mee dat een, een, een, een Duitser in Duitsland altijd iets verder gaat dan een, een andere Europeaan in, in zijn eigen land. Of dat nou te maken heeft met het aas van het beestje, ik denk het haast van wel. Maar ze zullen altijd iets beter willen zijn dan de mensen om zich heen. Ja, en of je nou gaat kijken naar uh, Duitse auto's die er gemaakt worden... naar een Duitse weegschaal. Als je hier in Nederland een weegschaal koopt bijvoorbeeld... en je weegt 90 kilo, geeft die 90 kilo aan. En een Duitse weegschaal zal dat ene onsje dat jij meer weegt ook nog aangeven. Ja, ja. En, en, maar, maar euh, tegelijkertijd zien wij dat, dat ook een beetje als een soort streberigheid, toch vaak? We vinden het toch ook wel lastig dat Duitsers altijd de beste willen zijn. Ja, maar wat is, wat is daar verkeerd aan? Um, wij hadden zelf ook een paar van, van die mensen in Nederland lopen. Kijk naar een Pieter van der Hogeband, die net iets beter wilde zijn dan een, een uh, doorsnee Nederlander. Wat heeft het hem aan Olympisch Goud opgeleverd? Kijk naar de Nicolien Zouwerbraai. En als eerste uh, Nederlander uh, met, met, uh, met, met, met skiën een, een Olympische Gouden Medaille gewonnen. Puur en alleen omdat ze net die drive iets meer hadden dan een doorsnee Nederlander. Of het nou met voetballen is, of het is het, uh, met tennis. Kijk naar Boris Becker, Steffi Graaf. Dat waren altijd mensen die net iets beter wilden zijn. Ja, ja. ja precies. Nou goed, maar, maar, maar wij vinden dat soms nog wel eens wat lastig. Maar misschien is het ook gewoon een beetje een soort Calimero gevoel van: wij zijn een klein land en Duitsland was in ieder geval jarenlang economisch een stuk sterker dan wij waren heel goed mogelijk zijn. De, de, de, wat, wat, wat ook heel vaak opvalt is, als er over zulke mensen gesproken wordt, hè, of het nou de Belgen zijn, dan wordt gerefereerd aan de Belg. En, een, Frans, geref, een Fransman wordt gerefereerd aan een Fransman. Maar het zijn altijd die Duitsers. Ja. Je had het er straks met, uh, met de correspondent over van, hou er nou eens een keer mee op met die fietsen terug te vragen. Ja. Maar het wordt wel een steeds, uh, Tom Egberts, die, die uh, doet het uh, Twan van Peperstraat. Als een Duits team of een Duitse uh, sportman iets goed doet, is het die Duitser. Ja, ja. En nooit de Duitser, snap je? Het wordt, we, ze blijven er toch mee bezig. En, en je, je zei het heel goed, het wordt gewoon tijd dat daar eens mee opgehouden wordt. Het is een prachtig land, prachtige bewoners. Ga je daar naartoe, je zult altijd met, met alle egaars behandeld worden. En dat is alleen maar uh, mooi van die mensen. Ja, oké, okay, goed. Nou ja, ik, ja, ik, ik heb het gezegd. <laughs> dus ik kan het alleen maar van harte, van harte ondersteunen. Ga je vaak naar Duitsland toe? Nou, ik ben uh, vrachtwagenchauffeur en ik kom er dus regelmatig. Ik heb ook twintig uh, jaar met, uh, bij de landbank rondgelopen. Heel veel oefeningen gedaan in Duitsland. Uh, het maakte het Duitsers allemaal niet uit. Je werd met open armen werd je ontvangen. En dat is nog steeds. Ik kom uh, nu twee, drie keer in de week zit ik in Duitsland. Uh, het is gewoon heerlijk bij die mensen. Ja, oké. Okay. Het, het was heerlijk en het blijft heerlijk. En je komt er met plezier. Weer wel, ja. En daarvan heb jij je uh, kont gedaan hier in uh, Kasseluna. Hartelijk dank daarvoor. Dank je wel. Graag gedaan. Tot ziens. Dag. We gaan uh, uh, muziek draaien, muziek die we eigenlijk al bedoeld hadden te willen draaien in het eerste uur, maar uh, waar we niet aan toe kwamen. Dus we gaan lekker Duitsland muziek draaien. U luistert naar Casaluna hier op Radio 1. We hebben een sms-kortsnachricht voor u. Die luidt het... Missie online is er voor het huis om op het zeichen plakade achterkomen voor Bist da drüben gleich dahin traum Bellblechzaun da drüben auf dem Platz? Jaan. We zint helden, zong Denkmaar, zo'n hippe Duitse band. Um, Pim uit Amstelveen schrijft... Duitsland prima vakantieland, behalve hun hotelmaaltijden. In de betaalbare hotels kan je kiezen uit een schnitzel en een spietse... De schnitzel bestaat uit een eh, in de beschuit gepaneerde schoenzol... die aan alle kanten over de rand van je bord hangt. Onverteerbaar stuk smakeloosheid. De spietse is een metalen prikker, gevuld met stukken verkoolde ui... afgewisseld met stukken ongaar, onduidelijk vlees... soms afgewisseld met niet te knaar, eh, groene paprika. Een ramp, die Duitse keuken. Um, Hetty de Klerk schrijft uh, via de mail. Goedenacht, Duitsland is een heerlijk vakantieland. We zijn 38 jaar getrouwd en zijn met onze twee dochters in hun jeugd altijd naar het Zwarte Woud gegaan. 17 jaar lang. Mooi land, fijne mensen, en heerlijk eten. Fijne herinneringen. Goed, Hetty. PS, we gaan ieder jaar ook naar de kerstmarkt in Essen. Ook fijn. 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van Casa Luna. Um, ik ben even de draad kwijt. Ron heb ik aan de lijn. Jaap, Jaap Vos. Goedenacht, Jaap. Ja, inderdaad. nacht. Je mag het zeggen, Jaap. Ah, nou, uh, ja, goed, mijn ervaring met uh, Duitsland die is iets recenter... als van, uh, van een aantal uh, andere sprekers die ik hoorde. Ik heb sinds drie jaar een, uh, een vriendin uit Duitsland. En, uh, nou ja, goed, dat is, uh, je merkt wel dat dat heel anders is... Uh, toch in ieder geval de Duitse cultuur als de Nederlandse cultuur... in, uh, in een aantal opzichten. Wat verschilt dat precies? Nou, ik, ik merk vooral, ja, dat val ik wel een herhaling hoor, maar, maar Duitse mensen, dat zijn gewoon echt nette mensen. En uh, waar wij in Nederland onze mond wel eens van vol hebben, is van respect hebben voor elkaar en zo. Ik heb uh, het idee dat dat in Nederland vaak bij woorden blijft, maar dat mensen vaak andere dingen denken. Uh, waar ik in Duitsland het idee heb dat mensen dat uitspreken en ook echt zo voelen en denken als het gaat om respect hebben voor andere culturen. En ja, hoe merk je dat precies? Um, omdat ze er alleen maar respectvol over spreken. Waar wij in Nederland, als we met vrienden of intimi zijn, toch nog wel eens ons, uh, ik in ieder geval, wat waarddunkend uitlaat over andere mensen. Ja, ja. En dat zullen Duitsers gewoon niet zo gauw doen. Die zijn terughoudender daarin. Ja, ja, ja, goed, dat is natuurlijk weer de andere kant van de Duitsers, Want van de ene kant, je komt er vrij makkelijk mee in contact en ze maken heel graag een praatje met je in de bus of in de trein. Maar wil je een iets diepgaander contact met ze krijgen, ja, dan dat is, toch, dat is toch wel iets moeilijker. Dus daar kan het wel mee te maken hebben, ja. En, ja. Maar hoe vaak, hoe vaak zit jij in Duitsland? Of zat je... uh, uh, tegenwoordig studeert mijn vriendin in Nijmegen, dus uh, ben ik wat minder in Duitsland, maar eerst uh, toch wel twee keer per maand. En hoe ging dat? Nou, want, want jij zegt dat oppervlakkige contact, zeg maar, dat is geen enkel probleem. Maar dat wat diepere contact is wel lastiger. Ja, nou dat zorgt er dus voor dat ik met mijn schoonfamilie inmiddels dat contact wel heb. Maar bijvoorbeeld met de vriendinnen van mijn vriendin uh, heeft het dat niveau nooit bereikt. Hoe kan dat? Ja, misschien dat je er daar toch te weinig voor ziet. Ik heb het idee dat, dat veel Duitsers die, uh, die persoonlijke contacten met elkaar hebben... ...dat die ook wel heel intensief zijn. Ook in de, de tijdsduur en zo die ze met elkaar doorbrengen. Ja? Uh, ja. En, en ja, goed. Dat maar... heb ik natuurlijk met de vriendinnen van mijn vriendin wat minder. Ja, nou goed, dat, dat, dat is heel belangrijk natuurlijk, want als je elkaar wil leren kennen zul je elkaar moeten spreken. Maar ja. uh, blijkbaar zit er ook, want anders zou je het niet zeggen, denk ik, uh, ook nog een soort barrière extra tussen. Um, dat, dat, zou, dat zou alleen een taalbarrière kunnen zijn. Hoe goed is jouw Duits? Mijn, mijn Duits is, uh, is inmiddels redelijk goed, hoor. met mijn schone familie praat ik Duits. Ah ja, vroeger was het Engels. Dat, dat, dat, begon met, dat begon met Engels en dat is langzaamaan overgegaan naar Duits. En wat ik, wat ik ook leuk, leuk vind aan veel Duitsers, Duitsers zijn ook oprecht geïnteresseerd in, in mensen bijvoorbeeld uit Nederland. Um, die kijken ook wel een beetje op tegen Nederlanders, merk ik vaak. En mijn schoonmoeder die is uh, op deze manier al begonnen met het leren van de Nederlandse taal. Oh ja, maar waarom dan? Uit, pu uit pure interesse, ik denk gewoon uit een brede interesse. En omdat ze het toch uh, ook wel interessant vinden. En, en, en wat? wat is, je zei ze kijken een beetje tegen Nederland op, maar in welk opzicht? Ja, ze vinden Nederland wel een interessant land. Ik denk wel wat er, wat er allemaal gebeurt bijvoorbeeld met zo'n Geert Wilders. Dat wordt in Duitsland uh, heel erg goed gevolgd. Maar ook als het gaat over de voormalige liberale waarden. die wij in, uh, in, in Nederland uh, zeer hoog hielden. Ook als het gaat bijvoorbeeld om uh, prostitutie, stofdrugsgebruik en zo. Daar zijn ze allemaal van op de hoogte. En dat vinden ze allemaal heel erg interessant. Ja. Ja. En ook als het gaat over hoe, hoe vrij wij zijn in de omgang met elkaar... dat vinden ze ook, uh, vindt ook bijna iedereen interessant. Wat bedoel je daarmee? Um, um, nou, dat, dat Nederlanders toch wel op een spontanere manier met elkaar omgaan. Als, als Duitsers. Oh, dat bedoel je. Ja, oké, okay, goed. Min, minder formeel bedoel je. Maar ook, maar ook ik, ja, ik, ik kan me voorstellen dat zij ook vinden dat wij op het seksuele vlak uh, anders met elkaar me omgaan. Dacht je, daarop hinten? Ja, nou, daar... daar... Daar heb ik ook wel eens wat van woordje, dat dat, dat dat gedacht wordt. Dat klopt. Ja. Goed. Dat klopt. Ik wil jou hartelijk danken dat jij belde. Graag gedaan. En je een hele, hele prettige nacht nog wensen. Ja. Dankjewel Jaap. Dankjewel. Dag. Dag. Jan, Dag. Heinjan, goedenacht. Goedenacht. Wat uh, is jouw beeld van Duitsland? Mijn beeld van Duitsland is dat het ook buitengewoon aardige facetten heeft... waar niet iedereen op let... Ik wil wijzen op bijvoorbeeld uh, dat men in staat is om zes uur avonds altijd alle krizingshuisslagen binnen te hebben. <laughs> bij grotere landen dan Nederland. Ja. <coughs> dat men politiek cabaret heeft van een zeer hoog gehalte. Sorry, dat ik zag een politiek in Berijn, wat? is een mooi voorbeeld. Cabaret, sorry, ook stond je niet. Politiek cabaret van hoog niveau. Ja, ja, Ka politiek cabaret. Ja. Zeer scherp, daar kan, kan nog wat van leren. Uh, een mooi voorbeeld is ook de hoogstaande uh, carnavalshows in Mainz bijvoorbeeld. Waar de beroemde bode de boendestages altijd optreedt. Ja, maar juist die carnavalshows, uh, die associëren wij toch met, met plat vermaak? Nee, maar dat, dat is juist het misverstand. Als u nou kijkt bijvoorbeeld naar de, de, de Mainz vastnacht. De, als u dat ziet op televisie, dat duurt dan vier uur. Dat, dat zijn zeer hoogstaande nummers. Dat is niet, dat is niet de broekelol die hiermee geassocieerd wordt. En wat is er precies hoogstaand aan wat er gebeurt? Het is intelligent. Uh, er, er worden geen, uh, het is niet plat. En er zijn eigen liedjes, dus niet, niet, uh, niet, niet tophits gemaakt door de, door de media. Oké, okay. maar, maar dan gewoon, wel... Uh, typisch Minds. En dan wel Alaaf er tussendoor met grote rechtszaken. Uh, ja, nou, ja, dat is, een, dat is dan. Uh, nou, niet Alaaf, maar dat gaat dan met een. Uh, een, een Riedel die. Uh, daar, dat is dan een traditie meer van, van, van, van. ook een honderd jaar. En wat mij ook opvalt is dat de praatjo's. s'avonds op, op de Duitse televisie. Ja. An, Anne-Bil bijvoorbeeld. dat zijn zeer hoogstaande programma's. Ja. ja. En waar men ook, ook gaat uitpraten, <laughs> waar gewoon ook deskundigen zitten. En, en, en geen geelwerkers. Maar we hebben in Nederland toch ook wel hoogstaande uh, ratio's, mag ik hopen, waar dan mensen uitboven dus spreken? Er dus een die hoogstaand is. Bedoelt u rondom tien? Bijvoorbeeld? Nou, dat is niet hoogstaand. Dat, dat, dat, dat is niet onvergelijkbaar qua niveau. Wat u dan ziet op Duitsland s'avonds. Pauw en Witteman? In Nederland ziet. Daarvoor, het verschil is dit. Dat bij ons beweren we altijd nog een paar leuke geijksjes dus door te halen. Een zep of wat dan ook. Er zijn wel elementen in die aardig zijn, maar ik vind. Men, men, over, men onderschat Duitsland zo. Het is niet alleen Linda de Mol uh, op televisie. Ja, ja nee, ook oh, precies. Want als wij naar Duitsland kijken, dan denken wij dat het vooral heel veel amusement is. Precies. En er zit heel veel uh, buitengewoon aardige. en. en, en, en ja, ook goed doordachte uh, zaken in. Kijk, en dan heb ik het niet over de taartworts, maar juist omdat. dat culturele stukje wat ik in Nederland zo mis soms. Ja, ja. Dat waardeer ik zeer in Duitsland. Komt u vaak in Duitsland? Uh, nou, toch. Uh, ja, één keer per jaar zeker. En wat doet u dan daar? Uh, op bezoek. Ja, maar bij wie of wat? Nou, ik, ik, ik, ik, ik kom al jaren in Berlijn en in München. En, in en nou, dan ga ik ook inderdaad die cabaret af, speciaal. Ik ga ook soms op uh, Oudersavond, die die het waar Waar ook hele mooie of uh, mooie voorstellingen te zien zijn. Maar goed, ik ben uh, misschien ook. Uh, ik zoek natuurlijk ook de cultuur. Ja, ja precies. En, en wie zoekt, die vindt, zullen we maar zeggen. Zeker nou, daar, ja. ja. Precies. En dan heeft u net uitgelegd uh, dat er aardig wat uh, te vinden is uh, qua cultuur. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dank voor het bellen. Een hele prettige avond nog. Dank u wel. Wat is uw beeld van Duitsland? Is het behangen met mooie herinneringen uit het recent verleden of misschien wat verder weg verleden? 0800 1121. Dat is onze telefoon, Ons telefoonnummer: uh, kazolune@ncv.nl. Ons e-mailadres: um, uh, kazolune of dumosch als u wilt twitteren. En dan hebben we daar dit uur nog over. Uw beeld van Duitsland. Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen Ich seh die Ratten sich fressen Im Schatten der Dönerläden Stapft durch die Kotze am Kotti Jungs sind benebelt, Atzen, rotzen In die Gegend benehmen sich daneben Szene schnöseln auf verzweifelter Suche nach der Szene Gebirste Mädels, die wollen, dass ich Straßenfeger lese ah. Halb sechs, meine Augen brennen Dreht auf den Typen, der zwischen toten Tauben pennt Hysterische Beute keifen und haben Party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 und durch die straßen laufe langsam schwarz zu blauw. rude gestalten im neonlicht mit tiefen falten im gesicht die frühschicht schweigt wieder bleibt für sich frust kommt auf denn der bus kommt nicht und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 En reikt mir aus, mijn ogen, deinen Staub. Du bist nicht schön en dat weißt du auch, Dein panorama versaut. Siehst nicht mal schön van weitem aus. doch die sonne geht gerade auf. En ik weiß, ob ik wil of niet, dat ik dich... Fox was dat met zwart, zo blauw heette dit liedje. We hebben het over Duitsland. Uw beeld van uh, Duitsland. Hoe ziet dat eruit? En wilt u erover uh, praten met ons in deze uitzending van Kazeluna? Celo heet die. nacht. Ja, goedenacht. Je kan me even staan, hoop ik. Jazeker, luister. en Ja, ja het, Ik vind het zo leuk dat jullie het over de Duitsers En, en dat hoor ik dan van velen. Uh -huh. Maar Duitsers is natuurlijk een, een uh -huh. land. En uh, de grap is dat als je een beier hebt of een schwab of een, uh, een oost Ostfries of een Berlijner of een Pruis, dat maakt zoveel uit. Dat je, dat je, vraag ik me af in hoeverre je kan spreken over de Duitsers, als je er wat, uh, wat verder naar kijkt. En uh, de, dat is net zoals in Nederland dat het allemaal wat, wat meer wordt. Maar bijvoorbeeld het verschil tussen Oost-Duitsers en West-Duitsers kan je zo ontzettend sterk merken als je, als je, als je met mensen ontmoet. Dat, dat ik het moeilijk vind om te zeggen: van, goh, je, je hebt het over Duitsers. Ja. En het, net zoals het Nederlanders, als je een Limburger hebt of een Groninger. Dat speelt dat, dat maakt ook heel veel uit. En die, die, die sfeer kan je, kan, je, uh, uh, die kan je gewoon heel erg goed merken. Uh, ook onderling, dat ze grappen maken met elkaar. of een beetje elkaar, uh, een beetje elkaar uh, plagen daarin, zal ik maar zeggen. Ja. Alleen de, het verschil is tussen de, de Nederlanders en de Duitsers is dat die nooit zo direct zijn. Er was een, een, een vorige uh, man uh, die dat ook zei van goh, onze spontaniteit. Dat we gewoon zeggen wat we willen. En daar, ze komen zelf niet voor hun ideeën uit, zou ik maar zeggen. Ja. Dus ja. ze nooit zeggen, ik vind dit. Uh, dus het is misschien mogelijk dat we dit en dit zouden kunnen vinden. Omdat ze heel snel hun... hun uh, uh, ...gezicht verliezen, zal ik maar zeggen. Ja, maar dat, dat botst aardig met onze Hollandse directheid dan. Nee, nee, nee, nee. Mijn ervaring is dat ze altijd ontzettend jaloers op de Nederlanders zijn op dat gebied. Omdat wij juist wel zeggen wat we ja, vinden. Ja, wij, wij zeggen gewoon van... Uh, uh, ...ik vind dit. En uh, als dat dan niet iedereen dat vindt, dan is dat verder geen punt. Ik mag dit vinden in Nederland en een ander mag dit vinden. en Je kan heel goed met elkaar door één deur. En daar, daar, uh, als, je, als je dat niet hebt, dan ga je af, als, uh, zal ik maar zeggen. Dus je ego is dan heel snel beschadigd. Dus je zal wel uitkijken om, om uh, voor je mening uit te komen, zou ik maar zeggen. Ja, ja. ja, goed, dat zei Wouter Meijer in het eerste uur ook al. Hè? Dat de Duitsers een, een strijdcultuur hebben... waar wij in Nederland veel meer uh, om het compromis geven. Ja, nou, de, de grap is ook dat, dat, dat de, de, de, de, de, de grünklijkheid van de Duitsers bijvoorbeeld... in vergaderingen... Nou, jeetje zeg, dat, dat, dat, dat is echt een ramp. Waarom? Nou, dat duurt eindeloos. Van, van, van, uh, tenminste, in, in Nederland waar ik dan doe, daar heb je heel snel heb je een vergadering Nou, ik vind dat, ik vind dat, wat zullen we doen. Ja. En die anderen zullen niet zeggen, ik vind dit. En als het dan niet besloten wordt, dan gaan ze ontzettend af. Dan hebben ze hun ego-verlies. En, en, en, weet je wel, ons maakt dat verder geen zak uit. Van nou, dat is dan zo. Nou, dan is het gewoon anders. Ja, ja. En, dan, en de volgende keer. Maar daar zijn ze zo bang om hun gezicht te verliezen. Dus ze zullen nooit direct zeggen: van god, dit of dit vind ik. En dat is wel wat je. Wat je maar uh, hoe gaat het met die vergaderingen? Die emmeren dan daar eindeloos door? Nou, dan, dan hebben ze het erover van: van uh, uh, zou het niet zo kunnen zijn dat? Uh, en dan gaan ze een verhaal houden. En als het dan niet zo is, dan gaan ze niet af. Dat duurt dus ontzettend lang. Ja. Ja, precies. Um, jij werkt ook in Duitsland? Nou, ik, ik, uh, ik organiseer internationale handen bij lerarenbijeenkomsten. Sorry? Uh, internationale. Ik ben de handen bij de leraar. Okay. Op de bovenbouw, okay. voor het gezet onderwijs. En die organiseer ik, en ik ben dan de internationale. Dus voor de rest zijn het allemaal Duitsers. En ik ben dan degene die niet uit Duitsland komt. En daarom is de internationale handen bij het oh, okay. En hoe vaak? Elk jaar is dat een, een week voor Pasen. En dat doe ik nu al 25 jaar. Dus, en dat wisselt door heel Duitsland heen. Dus soms zitten we in Zuid-Duitsland. En dan weer in Noord-Duitsland. En dan nou, we proberen we al heel lang naar Oost-Duitsland te komen. Maar daar nou, dat is nog een achterstand in vergelijking met, met West-Duitsland. Maar achterstand in de zin van. Uh... Ja, nou, dat, dat ze daar. Uh, het, is, het wordt op scholen georganiseerd. En die zijn daar gewoon nog arm. Oké. Okay. En, en, en, en nog niet zo uh, dat ze dat al kunnen hebben. In West-Duitsland gaat ja dat is zo stinkend rijk. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat is, als je dat vergelijkt met de Nederlandse omstandigheden. dan. Uh, uh, ja, dan kijk ik er altijd mijn ogen uit wat ze daar allemaal hebben. Is dat zo? Ja, ja, en met name het handen bij het onderwijs. Ja, bij het. ja dan, dan, uh, ik heb één zaagmachine staan. En daar hebben ze een hele werkplaats met alle houtbewerkingsmachines... die je maar kan dromen. En alleen wij hebben veel meer lol. Ja, ja, ja, ja maar dat, dat, dat moet dan wel om iets je, te compenseren waarschijnlijk. Uh, ja, en dat staat in gebouwen dat, waar, waar, je, waar je gewoon helemaal uh, eng van wordt. Maar dat is ook een soort kultus. Nou, ja, wat, wat, die, wat die Mercedes ook hebben, Weet je, dat moet groter en mooier. En, uh, en anders dan ga je af, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dat is ook een soort wedijver. Ja. Maar ja, goed. Het klopt wel blijkbaar wat er gebeurt. Ja. <laughs> Hartelijk dank. Maar, maar oh, wat, ik, wat ik vooral wilde melden. is het verschil van Duitsers. Dus als je met een Beier spreekt. of met, met, ja. uh, met iemand uit Noord-Duitsland. Dat, dat het gewoon andere onmog. mensen zijn. Als je, als je bijvoorbeeld in, net over de grens gaat. of in Oost-Friesland. is dat veel meer Nederlandse mentaliteit. De hele, de, de hele kust zo naar. Ja. Uh, naar uh, uh, uh, uh, uh, dat, dat kan je gewoon. Dus wil ik even melden, want de Duitsers bestaat volgens mij niet. Celo Heetig, hartelijk dank. Hey, goedenavond. Dankjewel, dag. Prettige avond nog, dankjewel. Ik lees even een mailtje voor van Nelly. Nelly schrijft, na al die positieve berichten uit Duitsland... wil ik ook een ander verhaal vertellen. Zo'n twintig jaar geleden, ik ben nu 56, ging ik met mijn vriendin naar München. We waren wat verdwaald en het begon al aardig donker te worden. We besloten om ergens te slapen wisten niet waar we precies waren toen we bij een gasstette aanbelden. Een oudere vrouw gekleed in een dirndel met grij grijze vlechten... om haar hoofd vroeg waar wij vandaan kwamen. En wij zeiden "Uit holland En zij zei, we waren allebei twee donkere Brabanders... toch? die zint toch blond, en haben blauwe augen. En ze sloeg de deur voor ons dicht. Het verbouwereerd reden we weer verder. En toen zagen we een bord met de plaatsnaam Dachau. Ik ben het nooit vergeten en nooit meer in Duitsland geweest. 0800 1121 dat is ons telefoonnummer. Marloes, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, zeg, ik, wat ik te zeggen heb... Ik hoor de, het laatste verhaal uh, van die dames die een dag al waren. Ja. Ja, die hadden dan ontzettende pech gehad. Want uh, ik vind uh, dat uh, de Duitsers uh, na de oorlog... Ja. ...bijzonder hard gewerkt hebben... ...want die hebben zich... ...heel erg gedeerd... ...voor wat er gebeurd is. En vooral ook de jonge generatie... ...daar gaan nu... ...de middelbare scholen... ...dat is de generatie die nu op een... ...zal ik maar zeggen... ...een lyceum of een hbo-opleiding zit... ...die gaan, die weten van... ...al die concentratiekampen... ...natuurlijk bitter weinig af... Mm -hmm die worden meegenomen en die worden die concentratiekampen krijgen ze te zien en ze krijgen te horen wat in de oorlog allemaal is gebeurd. Ja. Nou en dat vind ik heel bijzonder dat ze dat doen. Ik bedoel, ze ook, zouden ook kunnen zeggen ja. He, wij zijn niet verantwoordelijk voor de zonden van onze vaders. Nou ja, goed als je het, als je het vergelijkt maakt met een andere land dat uh, een, een agressief oorlogsverleden heeft. Japan. Uh, daar wordt nog steeds uh, veel moeilijker gedaan uh, in de geschiedenisboekjes. Ik, dat vind ik. Ik vind het knap van de Duitsers. Dat ze staan hè, voor hetgeen wat, wat, wat ze gedaan hebben. Ja. He, dus dat, dat die kampen er waren en dat er inderdaad heel veel Duitsers waren die niet geweten hebben wat daar gebeurde. Ja. Want daar wordt dan wel vaak zo smalend over gezegd... we hebben dus niet gewust. Nou, dat zal ik u vertellen. Dat er waren ook inderdaad... ze wisten dat er kampen waren... maar wat er in die kampen vergruwelijk gebeurde... dat was maar heel weinig mensen bekend. Ja, wat ze natuurlijk wel wisten... Wat, dat de, de leiding van het land... Uh... Van plan was om de Duits, de, de, de, het, het Jodenprobleem, zoals zij dat noemden, radicaal op te lossen? Op te lossen, ja. Ja, er zijn er natuurlijk nog heel veel weggekund. Want er zijn er ook heel veel nog geholpen ook weg te komen, ook door Duitsers. Ja, maar vooral natuurlijk heel veel niet. Ja, niet heel veel niet. Kijk... En ja, maar dat goed, ik, ik, wil, ik, wil, ik wil het daar niet over hebben verder. Tenminste, dat, nee, lijkt, dat lijkt me helder. Maar ik, ik, ik, zij staan er wel voor. Ik vind uw punt op zich wel weer interessant. Precies, dat zij in ieder geval niet... Kijk, ze staan En ze komen er ook voor uit. Dat, dat, he, ze maken dat ook niet mooier als het is. En uh, kijk, ze hebben er ook weer een prachtige synagoge... In, in Berlijn ook gebouwd. En ze hebben toch ook heel veel moeite ook gedaan... Om die mensen weer hun plek te geven. Hè? En dan denk ik, dat is natuurlijk ja, het huidige Duitsland. En ik vind dat de jongelui ook beter opgevoed zijn. En welk opzicht? Uh, nou, betere manieren hebben. Uh, ja, uh, ja, hoe zal ik zeggen? Het, het is bij ons gauw. Doei, dag. Ja. En hier is het toch nog altijd even handje geven. Je even voorstellen. En als je dan weg bent en weg gaat... Mag, kun je best even zwaaien en te, tot ziens zeggen. Ik vind uh, dat ze ook veel meer toch op goede manieren uh, gesteld zijn. Ja, ja. En dat de Duitsers, en ik moet zeggen dat zij hun verleden... Hè, dus dat, ik heb het nu toch even weer over de oorlog... dat zij daar ook... helemaal rond voor uitgekomen zijn... en ook echt gezegd hebben... dit is een verschrikking... en dit mag nooit meer gebeuren. En eh, ja... daar hebben we min of meer... ja, spijt, ja... het is natuurlijk nooit meer goed te maken. Ja. En, ja. Maar ze staan er wel voor... Ja. En dat vind ik flink. Ik begrijp het. Ik probeer even heel snel... Er is een hele lange mail binnengekomen... waarvan ik dacht, dat is misschien even aardig om met jou door te nemen... Ja. Maar het is wel een flinke lap. Misschien kan ik hem heel een beetje inkorten. Bram van den Berg stuurt een mail. Die zegt... Ehm, beste Frank, ik ben geboren twee maanden voor het uitbreken van de oorlog. De eerste jaren van mijn bewuste leven... zijn gekleurd door veel anti-Duitse houding van mijn ouders. Toen ik later in Amsterdam ging studeren... kwam ik ook met enkele Duitse studenten in aanraking... en ontdekte ik dat zij eigenlijk ook maar gewone mensen waren. De Duitsers van nu, dat is denk ik ook wat u zegt... kan je niet verwijten wat hun ouders of grootouders... 65 jaar geleden gedaan hebben of lieten gebeuren. Ik durf niet te zeggen dat ik in hun situatie anders gehandeld zou hebben. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is ook inderdaad heel moeilijk. Want je komt, Ja, kijk, kunstenaars kwamen ook niet aan de bak als zij niet getekend hadden. Dan moesten ze tekenen dat ze dus. Nou ja, voor de nazi-propaganda wilden werken. Die hebben natuurlijk ook. Er zijn heel veel die niet getekend hebben, die ondergedoken zijn. Ja. En, eh, maar wat ik eh, goed van de Duitsers vind, dat zij voor hun verkeerde ideeën ook uitgekomen zijn. Ja. Hè? En dat ze ook gezegd hebben. En ja, dan werd er zo het gezegd... Ja, maar een is niet gewoest. Ja. Nou, ik kan u zeggen, er waren inderdaad... We ja, wisten, maar dat heeft u gezegd, ja, ik ja, begrijp we het. wisten dat er kampen ja. waren. Ja. Maar dit... Dat heeft u gezegd, dat is duidelijk. Ik wil u hartelijk danken. Ja, want de is nu in Amerika toch ook zo'n zo zo kamp geweest? Guantanamo Bay. Abu Ghraib, of hoe heette dat daar? Abu Ghraib, nee, dat is, dat is de gevangenis in Irak. Ja, nou ja, waar, waar natuurlijk ook verschrikkelijke dingen zijn ja. gebeurd. Maar ik vind, en ik moet ook zeggen, de jeugd van Duitsland... Ja. Nee, sorry, u gaat in herhaling vallen. Dat, ja, het is ja, dat is ik wil u hartelijk danken, mevrouw. Dank, u, dank voor uw bellen. Ja, graag gedaan. Dank u daar. wel. Dag, een hele prettige nacht toch. Dank u wel. Ik lees nog even een klein stukje verder in de mail van Bram van den Berg. Want hij schrijft nog wat aardige andere dingen. In 1999, tien jaar na de Wende, heb ik een maand door het oude Oost-Duitsland gereisd. Het was een tocht terug in de tijd. Het paard was nog een bedrijfshulpmiddel, terwijl we hier de tractor hadden. Delen van Wegen waren afgesloten vanwege de slechte kwaliteit. Mijn meest pregnante indruk was dat de mensen vreselijk teleurgesteld waren. hen was voorgespiegeld dat nu het paradijs zou beginnen, maar de werkelijkheid was anders. Grote werkloosheid, de jeugd trok naar het westen en ze waren nog net zo arm als vroeger. Maar wel aardig en sociaal op straat werden er regelmatig aangesproken... door mensen die even hun verhaal kwijt wilden. In 2005 ben ik weer door het oosten getrokken. Wat me opviel was het grote aantal omleidingen. Het leek wel of alle wegen onder handen genomen waren. Er werd duidelijk veel geld ingestoken. Maar het gevoel van achtergesteld zijn... leek nog net zo groot als zes jaar geleden. Dat is misschien ook de reden dat er zoveel ultra-rechtsactivisme is. Tja, wat moet ik nu over de Duitsers zeggen? Alleen maar dat het mensen zijn net zoals ik... Ik vind dat je vaak leuke gesprekken hebt. Goed van Bram. Dank voor deze uitgebreide mail. Paul Vinken, goedenacht. Ja, goedenavond. Um, ik vond de, um, de mail van Bram die je hebt samengevat... een beetje uit daar lang geleden. Ik vond de dame voor mij vond ik uitstekend. Ja. Um, ik ga je vertellen hoe ik um, diep in de Duitse society um, ben binnengeraakt. Ik had een weddenschap met mijn vader over een filosoof... Ja. Lichtenberg. Ja. Lichtenberg heeft een aforisme geschreven. En die zei, hoe is het toch mogelijk dat de God um, een kat heeft geschapen um, met, een, uh, met een vachtje. Zodat de gaten in dat vachtje precies passen waar de ogen zitten. En hij heeft nog een andere gezegd. Die zegt zo van, we zitten allemaal in de kerk te bidden. Maar toch staat er een, een bliksemafleider op het dak. Ja. Nou, dat schreef hij al in 1760. Dat is natuurlijk heel mooi voor iemand die getekend is door religie en zo. Maar goed, um, ik had een wetenschap... Ik dacht dat het Van Lichtenberg was, maar mijn vader dacht dat het Van Goethe was. En hij uh, daagde mij uit. Hij zei, als je kan bewijzen dat het Van Lichtenberg is... Dan, dan neem ik je mee uit eten. Ja. Maar uh, Lichtenberg heeft vier meter aforisme geschreven. Er zijn er 16.000 van bekend, van die mm -hmm. man. Uh, het is een hoogleraar in Göttingen. En hij heeft ook um, serografie... Uh, uh, ...droog kopiëren van uh, documenten heeft hij. Uh, het is een natuurkundige in Göttingen. Ja. ja. Het leuke van die man is... ...dat die man... Uh, dus allemaal kan die kleine zinnetjes hadden we bedacht... ...en uh, toen hij dood was... ...heeft hij, uh, ...zijn er tientallen van die... Uh, ...duizenden van die afhorismen gevonden. Um, maar... Ik, maar, maar, maar wacht, nee, ik, ...ik kom... ...ik, uh, ik yeah. kom to the point... Um, ik, uh, ...ik had die weddenschap met mijn vader... ...en met het internet kon ik dus... Uh, ...gewoon Lichtenberg googelen toen kreeg ik een hoogleraar in uh, een, een dokter in de germanistiek in um, Marburg. Mm -hmm. Die had was gepromoveerd op uh, op uh, Liechtenberg mm -hmm. en die zei um, die zei uh, ik heb dat aforisme hier en um, sinds, ik, sindsdien ken ik haar heel goed Daar, en via haar is een vriendin van mij geweest en uh, via haar heb ik de Duitse um, laten we zeggen maatschappij heel goed leren kennen. Okay. De Duitsers schamen nog steeds. Uh, ja. Van tien jaar tot tachtig jaar. Ze schamen zich hun ogen uit hun hoofd... wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. En we kunnen niet zestig jaar na dato... Ons, uh, hun blijven verwijten wat er gebeurd is. Meer dan 70% is al weg... van de mensen die er zijn bij zijn geweest. En um, haar familie heeft 75 procent... Euh, ligt op het kerkhof met een ijzerkruis. En het is natuurlijk niet goed wat er gebeurd is. Ja. Maar als je ziet wat een... Wat een ik, bedoel, ik, ga het niet, ik ga niet euh, zeggen dat het allemaal goed is geweest. Maar euh, inderdaad, in, de, in navolging van de vorige spreekster. je moet op een gegeven moment een lijn trekken en zeggen... 80% van de Duitsers van nu zijn eigenlijk goed. Het is onze... Het is, het is de roots van Europa. Ze zijn literair, muzikaal, filosofisch. Um, noem een noem een, noem een um, wetenschap. Ze zijn gewoon de dominante. Ja. Uh, stroming. Nou, ik, moet je, ik moet je wel zeggen dat dat ook wel, mijn hele grote fascinatie nog steeds is met de, de donkerste periode van de Duitse geschiedenis. Dat juist een land waar zoveel wetenschap uit voortgekomen is, zoveel literair talent uh, nou, dat uit voortgekomen, dat, is dat juist dat, ja. dat land doorsloeg ja. naar de totale vernietiging. Dat is waar. Dat is waar. Ik, kan, ik kan twee boeken um, um, melden op de radio die gelezen moeten worden. Je hebt Daniel Keelman, Het Meten van de Wereld. Dat gaat over een discussie tussen Humboldt en, en Gauss. ...kaus en statisticus. Uh, die wil liefst thuis zitten en uh, rekensommetjes maken. Humboldt wil graag naar uh, de Orinoco... ...om te kijken of er nog uh, diervormen zijn. Uh, Keelman heeft een roman geschreven... ...waar die mensen elkaar tegenkomen... ...en dat botst als een gek. Dat is heel leuk om te lezen. En wat ik zelf uh, drie jaar geleden heb gedaan... ...is de Italienische reizen van Goethe... Uh, nareizen. Okay. Uh, Goethe begon in 1786 in uh, Praag. Okay. Ging vanuit Tsjechoslowakije slowakije naar Duitsland en is toen via de Brennerpas naar Triest gegaan. Uh, dat, is, dat lees je nu nog steeds als de krant. Hij deed er zes okay. maanden Paul? over, en ja. die deed in een de week. Ik wil je hartelijk danken, Paul, dat jij dit verhaal <laughs> kon vertellen. Dank je wel. Ik heb uh, informatie. Ja, een heel ja. prettige nacht ja. nog. Wij Dankjewel. draaien nog even een flatje uh, Duitse muziek uit uh, de periode... Uh, waar ik hele prettige herinneringen heb aan Nina Hagen. Der Prisentiert spunden Wolken hemmel flattern Wind bläst meine Nase friert und pur ausfrore knottern noch Da geht die Sonne unter met Gold, zo so muss dat zijn. Zie ik op die Straße runter, fällt mir mein bekannter Eind. Drum wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ik brauch nur Vögel, flattern, zieh en flieg. Mein Blick dan himmelwärts, tut auf die Seele wee. Wie schön Natur am Abend! Stille stad, verknakste Seelen, Tränen rennen, dat alles macht allen van Nina Haken. Ik zal er vast niet iedereen het plezier mee gedaan hebben, maar goed, ik vond het prachtig. Um, heel kort nog even een mailtje van uh, Thomas van der Zee. Als trouw uh, Kazeluna-fan hoorde ik zojuist een stem voorbij komen die ik meteen herkende. Velo Hettig, leer handen erbij uit mijn lagere schooltijd. Ik zat in Zutphen op de vrije school, de IJssel, en hoe Frank zich volgens mij verslikte in de naam zou ik zweren dat het Velo was. Graag zou ik via jullie de groeten overbrengen. Thomas van der Zee schrijft dat. We zijn aan het einde gekomen van twee uur Casaluna. Zometeen op deze zender nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. Dank voor het luisteren en nog een hele prettige nacht. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij en jij en ik en ik en CRV.